12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Griekse president moet impasse doorbreken. Syrische leger schiet opnieuw betogers dood in Homs. Een Brabantse parochie maakt zich los van Rome en begint voor zichzelf. Het weer wolkenvelden in het Midden- Oosten ook enkele opklaringen. Het wordt 11 graden in het Noordoosten, maximaal 15 in het zuiden. In Griekenland praat president Papoulias rond deze tijd met oppositieleider Samaras over een regering van nationale eenheid. Samaras wil alleen meedoen als de nieuwe regering snel verkiezingen uitschrijft. Ook wil hij niet dat een nieuw kabinet onder leiding komt te staan van premier Papandreou. Die kreeg vrijdag nipt het vertrouwen van het parlement. Papandreou zou mogelijk bereid zijn het premierschap op te geven, maar hij weigert toe te geven aan de eis om snel verkiezingen uit te schrijven. De Grieken hopen nu dat de president met een oplossing komt voor de impasse. In de Syrische stad Homs hebben militairen vanochtend zeker drie mensen doodgeschoten. Militairen openden volgens activisten het vuur in het centrum van de stad... op een groep demonstranten die opriepen tot meer democratie. De betoging ontstond nadat gelovigen bijeen waren gekomen... voor het begin van het belangrijkste feest voor moslims, het offerfeest. Gisteren kwamen dertien mensen om in Homs. In de stad wordt al sinds dinsdag geschoten op demonstranten... In de Syrische hoofdstad Damascus zijn vijftig demonstranten gearresteerd. In Antwerpen zijn gisteravond Turken en Koerden met elkaar slaags geraakt. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt. Een paar honderd mensen waren de straat opgegaan en skandeerden leuzen naar elkaar. Um, Luc Pauwels, um, ja, goedemiddag. goedemiddag. Uh, waarom gingen deze mensen elkaar te lijf? Wel, de directe aanleiding was een incident rond tien uur gisteravond. Daar zijn vier, uh, vijf mensen beginnen te twisten... Uh, dat is begonnen met slagen en dan uh, nadien uh, is er wel zelfs een kleine steekpartij geweest, maar er is niemand zwaar gewond geraakt. Maar ik vermoed dat men dan via sociale media, Twitter en zo, direct de beide gemeenschappen heeft opgeroepen. En die zijn dan vrij snel met een paar honderd mensen op straat gekomen, uh, hebben gescandeerd, zijn elkaar ook even te lijst gegaan met stokken en uh, allerlei voorwerpen die men op straat vond. En uh, ja, dan is het de hele nacht tot uh, na middernacht daar uh, spannend gebleven. Wat zit erachter? Wel, um, het is een beetje verbazen, maar deze week zijn er een paar incidenten geweest. Uh, en uh, bij mijn weten, en ik heb met een paar collega's gebeld, is er nooit zo'n grote spanning geweest tussen de Turkse en Koerdische gemeenschap in Antwerpen. Maar uh, begin deze week uh, is er een uh, molotovcocktail gegooid naar een uh, Turks cultureel centrum. En men keek onmiddellijk naar de richting van de Koerden, vanwege de spanningen in Turkije tussen beide bevolkingsgroepen. En een paar dagen later zijn een twintigtal Koerden met een aantal eisen naar het stadhuis getrokken. Ze wilden in Antwerpen een petitie afgeven, maar ze zijn daar niet ontvangen geweest. Dat heeft ook tot, een, tot wat relletjes geleid. Er zijn toen een twintigtal mensen opgepakt, maar vrij snel opnieuw vrijgelaten. En dus het sterke vermoeden van de politie is dat de opstootjes van gisteren uh, daar alles mee te maken hebben. Ja, de gemeente Antwerpen was dus niet erg welwillend hè, om, om een rol te spelen in dit conflict. In Amsterdam hebben we twee weken geleden ook gehad, uh, spanningen ja. tussen Turk en Koerden. Toen ging de gemeente in gesprek met de groepen. Um, gaat het dan nou ook in Antwerpen gebeuren na gisteravond? Ja, de politie is dus snel tussen beiden gekomen. Ze hebben alle manschappen ingezet. De bedoeling was dan eerst van de groepen, de vechtende groepen te scheiden. En dat is even spannend geworden, maar ze zijn daarin geslaagd. En dan hebben wij gehoord dat er toch overleg was tussen de politie aan beide kanten, zowel met de Turken als de Koerden, om dat niet op straat uit te vechten, maar toch met elkaar in overleg te gaan via de gemeente. En ik neem aan dat ze daar werk van gaan maken. Nu, het is zo, vandaag is het ook het offerfeest. En... Uh, de situatie blijft daar toch gespannen. De politie houdt dus uh, de betrokken wijk in het oog uh, via camera's. Uh, ze zijn ook nog aanwezig met uh, uh, alle materieel... ...om mocht er vanavond of in de loop van de dag opnieuw... Uh, ...spanningen uitbreken om dan toch snel in te grijpen. Maar uh, ik neem aan dat de gemeente inderdaad toch... Uh, ...dat op een ander niveau zal proberen op te lossen... ...dan wat er gisteren is gebeurd. Hartelijk dank, Luc van de VRT. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag voor een moskee... zeker zes mensen omgekomen, vijftien mensen raakten gewond. De aanslag was in de provincie Baklan, in het noorden van het land. Een zelfmoordterrorist liet zijn bomvest ontploffen... toen moskee-gangers naar buiten kwamen. Onder de slachtoffers zou ook een plaatselijke politiecommandant zijn. Het was druk bij de moskee waar mensen elkaar geluk wensen vanwege het offerfeest. Er is ruzie in de San Salvador-parochie in Den Bosch al een tijdje. Het bisdom vindt dat de kerkgemeenschap daar veel te vrij en eigenzinnig is en ze moeten luisteren naar het bisdom, maar dat doen ze niet... en daarom mogen ze de kerk niet in. Er worden nu twee missen gehouden. Ze zijn eigenlijk voor zichzelf begonnen. Eén mis in een buurtgebouw en één in de San Salvatorkerk, vlak naast elkaar. Meneer, u maakt hier de kaarsjes nu aan voor de mis van straks. Verwacht u veel mensen? Ik denk het niet. Ik denk dat er heel rustig opgebouwd moet worden. Dat denk ik. Dat er nu nog maar heel weinig mensen komen en u hoopt straks meer... Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. U blijft deze kerk trouw? Mijn hart blijf ik trouw. Hier ligt heel mijn verleden. Echtgenoten begraven uh, en ja, nog veel meer. Maar ook huwelijken, uh, feesten. Ja, ik hoor bij deze kerk, N niet alleen bij de kerk, maar... Ja. Mijn ziel zit er een beetje in, zeg het maar. Hè? Ik heb hier heel veel goede mensen leren kennen, heel veel vrienden gehad. Ik heb er heimwee naar gewoon. En ik wil graag een beetje rust eindelijk. Ja, dat is wat ik wil. Dagcentrum Eigenweg, een heel toepasselijke naam. Want hier, in dit dagcentrum, wordt de alternatieve kerkdienst gehouden. En hier is het ontzettend druk. Mevrouw, ik kom u tegen op weg naar de kerk. Maar het is helemaal geen kerk, hè, waar u heen gaat. Nee, inderdaad, het is een dagcentrum. En daar wordt nu kerk gehouden voor ons. Want wat is er mis met die San Salvador-kerk. Waarom wilt u daar niet naartoe? Uh, monsieur, hoe uh, heet het, de hulpbisschop uh, Mutsaes, die uh, zwaait daar nu de scepter. En uh, daar gaan ze alles uh, via machtspelletjes doen. En daar hou ik niet zo van. En ik ben voor mensen mensen. En niet voor machtsmensen. Frank Postman, u bent cultuurtheoloog van de Universiteit Tilburg. Hoeveel mensen zaten er in de San Salvador-kerk? Toen ik daarnet weggingen zaten er twintig man. Wat zijn de fouten van de mensen die hier nu eh, zeg maar illegaal kerk zitten te spelen? Iedereen die samenkomt in de naam van eh, de heer mag van mij kerk heten. Maar zij hebben zeven jaar lang dus, eh, eigen liturgieën gemaakt. Vrouwen mochten voorgaan, getrouwde priesters mochten voorgaan... homoseksuelen mochten hun relaties daar laten inzeggen. Wat je daar ook van vinden mag verder. Op het moment dat je dat doet, vervreem je je... Van het misdom en vervreem je van de Wereldkerk van Rome. En als je dat lang genoeg volhoudt, volgen daar consequenties uit. Dus zij hadden ook iets onverzettelijks in hun uh, beweging. Hoe oud bent u? 80. En heeft u lang moeten denken over naar welke kerk u vanochtend zou gaan? Nee, ik hoor al 40 jaar bij de San Salvator. Dan ga je toch niet daar naartoe? Maar dat is de San niet meer voor u? Niet zoals wij dat gewenst zijn. Wij hebben al die jaren, totdat mijn man stierf, hebben wij eh, eh, van alle handen diensten gedaan in de kerk. En, en dan ga je toch niet tellen. Nee. Vond u het een moeilijke beslissing? Ja, dat is heel erg. Ja. U moet er zelfs van huilen, hè? Nou ja. Ja. Voelt u zich een beetje uit uw, kerk, uit uw kerkgebouw verdreven? Eruit gegooid. Ja, ze hebben u er echt uitgegooid. Mensen met een, met een hart. We hebben een plank voor de kop. Over mensen, mensen en machtsmensen in de San Salvatore-parochie in een Bos, een verslag van Gary van Pinksteren. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een regeling voor reizigers... die vorige week in de problemen kwamen omdat vliegtuigen aan de grond werden gehouden. Reizigers mogen gratis vlucht maken binnen Australië of naar Nieuw-Zeeland. De maatregel kost de maatschappij zo'n 16 miljoen euro. Vorig weekend besloot de directie van Qantas alle vliegtuigen aan de grond te houden... om een doorbraak te forceren in het al maanden durende conflict met de bonden. Sinds maandag wordt weer gevlogen, na een uitspraak van een arbitragecommissie... die bepaalde dat de partijen binnen drie weken een oplossing moeten vinden. In Drunen in Noord-Brabant zijn gisteravond een paar restaurantbezoekers gewond geraakt toen een deel van het plafond naar beneden kwam. Volgens de bedrijfsleiders en de mensen flink geschrokken. Er zaten 21 mensen in een aparte zaal te eten die wij gebruiken voor, uh, ja, voor grotere groepen, zeg maar. Ineens een heel hoop kabaal. En blijkt dat uh, ja, eigenlijk een middelste steunbalk volledig door midden uh, naar beneden is gevallen. En die heeft. Uh, ja, de rest van de tussenbalken en plafondplaten allemaal mee naar beneden getrokken. Omdat ook het licht uitviel, raakten de mensen in paniek. Eén bezoeker werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Sport. De laatste dag van de Nederlandse afstandskampioenschappen schaatsen in Heerenveen. Op dit moment rijden de vrouwen de 1500 meter. Sebastian Timmerman. We hebben daar net gekeken naar de verrassing van gisteren. De jonge Pien Kulstra viert vandaag haar 18e verjaardag. En gisteren nam ze al een voorschot op een mooi feestje. Want toen werd ze tot ieders verbazing Nederlands kampioene op de 3 kilometer. En ze heeft ook tot nu toe na drie ritten de snelste tijd neergezet op de 1500 meter. In wederom een persoonlijk record. Twee minuten. En 58 honderdste van een seconde. Maar ik denk wel dat daar nog wel wat tijd van af moet. Willen we bij de winnende tijd van vandaag gaan komen. Dat moet toch wel binnen de, ruim binnen de twee minuten lukken. Bijvoorbeeld misschien wel door Irene Wust. Zij is de titelverdedigster. Won vorig jaar dit uh, Nederlands kampioenschap in een tijd die bijna drie seconden sneller was dan de tijd van Kulstra. Nu Wust rijdt straks in de achtste rit tegen Margot Boer. In de voorlaatste rit rijdt hij aan de Valkenburg tegen Marit Leenstra. Die vorig jaar heel goed in vorm was op het uh, Nederlands kampioenschap afstanden... Maar tot nu toe dit toernooi ietsje minder. Eurien Voorhuis sluit de debatten in de laatste rit tegen Laurine Faris op de 1500 meter bij de vrouwen. Vier van de vijf clubs uit de top van de Eredivisie komen vanmiddag in actie. Te beginnen met Ajax, dat om half één uitspeelt bij Utrecht, Ronald van der Geer. In de golgenwaard, Ronald, Utrecht is uh, altijd lastig voor Ajax. Hè? De laatste twee edities werden door Utrecht gewonnen met, uh, met name strijd, waar Ajax geen antwoord op had. En eigenlijk kijkt heel Utrecht alweer uit naar het duel van vanmiddag dat straks dus om half 1 gaat beginnen. Utrecht niet in de allerbeste vorm. Drie nederlagen op rij, twee onder de nieuwe trainer Jan Wouters. En dan moet het dan maar tegen Ajax gebeuren. Daar waar juist de zon weer een beetje eens gaan schijnen na een bekeroverwinning, een competitieoverwinning en een overwinning in de Champions League. Dus wat dat betreft kan het bij Ajax allemaal niet op. Het is zoals de spelers van Utrecht zeiden een wedstrijd op zich. Opvallend bij Utrecht. Bult als linksachter in plaats van Zulo en bij Ajax de gebruikelijke naam. Dan door naar de motorsport. Op het circuit van Valencia is de beslissing gevallen in de 125 cc-klasse. Hans van Lozenoord, wie is de nieuwe wereldkampioen? Ja, eigenlijk wel volgens verwachting. Het is de Spanjaard Nicolas Terrol geworden. Meteen ook de laatste wereldkampioen. Want de 125e C-klasse houdt op met bestaan. Wordt volgend jaar vervangen door de Moto3-categorie. Terrol had aan een tweede plaats in de wedstrijd voldoende om kampioen te worden. Achter zijn landgenoot Maverick Vinales. Maar eigenlijk was die wedstrijd al veel eerder beslist. Want zijn enige concurrent, de Fransman Johan Zarco, kwam al in de derde ronde ten val. En op dat moment reed Terrol op roze. Hij is de kampioen geworden namens Spanje. In totaal 13 Grand Prix heeft hij gewonnen, 34 podiumplaatsen en wat dat betreft een mooie opvolger van Marc Marquez, zijn landgenoot die vorig jaar de titel in deze klasse bemachtigde. En dan was er natuurlijk nog de Nederlander Jasper Iwema. Hij begon geblesseerd aan de wedstrijd, kon geen rol van betekenis spelen en pakte ook geen punten voor het kampioenschap. Zometeen de Moto2-klasse waarin uh, Stefan Bradel al kampioen is geworden. En dan is de verkeersinformatie bij de AWB Dennis Mooi. Goedemiddag. Goedemiddag, Er um, staat file bij Utrecht, want er zijn werkzaamheden tot uh, morgenochtend vroeg... op de A27 richting Almere. Tussen Houten en Knopend 5 vijf kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending... de Griekse president praat op dit moment met de leider van de oppositie. Hij probeert de impasse rond de nationale coalitie te doorbreken. Opnieuw doden bij betogingen in Syrië... In de stad Homs zouden zeker vier mensen zijn doodgeschoten door het leger. En rellen in Antwerpen, Turken en Koerden... gingen gisteravond elkaar te lijf in de binnenstad. Dit was het NOS-journaal dadelijk Omroep Max... vanuit Heerenveen met de perstribune. Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken. Ik geef om haar nieren, die nu nog werken. Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes... Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Vanavond in Karo Brandpunt. De omstreden praktijken van misschien wel de grootste varkensboer van Europa. De Nederlandse varkensmagnaat Adriaan Straathof. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond kwart over tien. Nederland 2. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de Diabetesfonds. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal over de terren. is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstebune die op deze zondag 6 november is neergezet in het 10-half ijsstadion in Heerenveen. Ter gelegenheid van de NK schaatsen, de afstanden, wedstrijden zijn vrijdag begonnen. We krijgen vandaag een ontknoping nog op de 1500 meter, onder andere voor vrouwen die nu aan de gang is. Een, een stadion dat niet helemaal uitverkocht is. Of moet ik zeggen, helemaal niet uitverkocht. Het is echt het begin van het schaatsseizoen. Mensen klappen natuurlijk al wel ondertussen voor de dames die zeer hun best doen op die 1500 meter. Buiten is het een prille lente en hier zijn de temperaturen binnen althans heel aangenaam. En bij het ijs wat kouder. De mensen die aan de boarding zitten, die krijgen op zijn minst koude voeten. Vandaar de perstribune dus hier in Heerenveen. U krijgt wel de gewone dingen van ons die u gewend bent op een zondagmiddag. Onze tv recensent bijvoorbeeld gaat weer kassie kijken. En de vliegende kiep loopt ook rond met ijsmuts Ergens hier in Tielf, Jules van der Wart. Nou, ik sta nu net buiten Tielf euh, naar de aankleding te kijken. Want het is een, echt een heel groot park aan het worden. Als je kijkt wat er voor tv komt. Maar ook voor mensen hoe ze vermaakt worden met springkussens en dergelijke. Kortom, Tielf is altijd één groot feest. En daar gaan we zo meteen verder mee praten met Rijn Zwart. Want die weet er alles van. En we hebben natuurlijk ook een gast aan tafel, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma. Niet alleen in de hoedanigheid als staatssecretaris, maar hij is hier ook als, als Fries, als schaatsliefhebber, als mediakenner. En we hopen meer mensen uit de wereld van het schaatsen straks te ontmoeten. Tot twee uur dus, de perstribune vanuit Tielf in Heerenveen. Joop Atsma, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zei net als Fries hier natuurlijk. Het is bijna een thuiswedstrijd hè, voor u. Ja, kun je zeggen. Ik woon uh, hier een kilometer of uh, 20, 25 gedaan. Ja. En uh, ja, als er op die half wat gebeurt, dan moet je er eigenlijk bij zijn. Ja, moeten. Is, is dat een, is een, een dwang, een drang uh, om het te zien, om, om het te proeven? Nou, het is geen dwang, maar wel een soort van drang. Als, ja. je, als je weet dat er een groot toernooi is, dan uh, vind ik zelf dat als er een kansje is om erbij te mogen zijn dat je die kans met beide handen moet aangrijpen. En nou, dat geldt trouwens niet alleen voor het schaatsen hier... Uh, kilometer verderop als er iets in het stadion... het stadion, het Abelense stadion gebeurt... dan wil je er eigenlijk ook bij zijn. Dus ja, dit is toch een beetje de sporthoofdstad van, uh, van een groot deel van Nederland. Ja. Uh, waar komt die passie bij u voor, uh, voor de sport uh, vandaan? Nou, dat is al heel jong begonnen. Ik denk dat, uh, zoals zoveel uh, uh, kinderen op jonge leeftijd... als je geconfronteerd wordt met uh, voetbal in je eigen dorp... je gaat het volgen en je, kijkt, je, je, je komt vervolgens iets verderop... en dan zie je dat het voetbal nog een, een, een, een niveautje hoger is dan in je eigen dorp. Ja, en dat, uh, dat, daar begint het vaak mee. Dan, ja, in Friesland, als, er, uh, als het gaat vriezen, dan schaats je... En, uh, als er geen ijs in de, in, de, in de sloten en vaten en meren ligt, dan, uh, dan fiets je. Dus je hebt altijd wel iets met sport ja. van doen, of je nu wilt of niet. En uh, het is zeker geen straf. En, maar waar, waar plaats ik u dan in Friesland? Waar zitten we ongeveer? Uh, waar, waar bent u uh, vandaan? Ik kom uit uh, de Veen. Dat is een uh, dorp op de grens van Groningen en Friesland. Een, een, een ah. mooi dorp. Een dorp van 6000 inwoners. Maar wel met alle denkbare voorzieningen die je nodig bent. Het is ook een dorp met een... Ja, toch een streekfunctie. Een, streekfunctie, een prachtig mooi en dat, dat betekent dus dat er ja, toch gemiddeld een, een voorziening wordt geboden van 30.000, 40 40.000 mensen. Ja, en dat is, het voordeel daarvan is dat je dus alles binnen handbereik hebt, uh, alles op loopafstand en op fietsafstand. En, uh, ja, het is niet het watergebied van Friesland, maar wel het, nee, nee. het hart van de Friese wouden. Dus veel uh, bomen en, en ja, toch zand en, Z maar, en dat maar, veengrond. Vanuit deze schildering uh, uh, denk ik uh, ineens aan het boek van Geert Mak, Hoe God voor de Ween uit Jord. Maar ja. dan denk ik, dit, dit is niet Jorwoord, dit is een bruisende gemeenschap. Ja, dit is uh, de Veen is een dorp dat leeft en dat, uh, dat bruist inderdaad. En ja, kijk, de, de, het, het mooie van het boek van, van Geert Mak vind ik dat hij eigenlijk zijn tijd vooruit is geweest. We hebben het nu over eh, krimpgebieden. Nou, wat Geert Mak in, hoe het verdwen Jorbert beschrijft, is eigenlijk toch eh, de vraag hoe ga je om met krimp? Hoe ga je om met het verdwijnen van, uh, van basisvoorzieningen. En ik denk dat het een opdracht is voor, voor elke gemeente, voor elke lokale en, en regionale overheid. Om te zorgen dat die basisvoorwaarden om een dorp leefbaar te houden. dat die altijd in de gaten worden gehouden. En dat betekent dat je moet kijken of er ruimte blijft voor een school, voor een kroeg. Mm. voor een sportveld. Dat zijn toch vaak voorzieningen die mensen willen hebben. Ja. En maar, natuurlijk de winkel. Dan moeten de mensen ook wel willen blijven. Hè? Want vaak is het gevolg van krimp. is dat de, ja, de, de, de, de nering verdwijnt omdat de mensen weggaan. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk niet alleen in delen van het noemen. Worden het een probleem. Maar ook in, in Zuid-Limburg zie je dat er, dat er heel veel uh, mensen toch naar de, de stedelijke gebieden wegtrekken. Ja, en op het moment dat één keer die neerwassen uh, tendens is ingezet, dan zie je dat, uh, dat de, de leverheid in dorpen heel erg onder druk komt te staan. De laatste winkel verdwijnt, het café gaat dicht, uh, je kan er geen geld meer uh, krijgen. Ja. Ja, en dan, als dat allemaal gebeurt, dan is het een kwestie van tijd. Een kwestie van wachten op de school verdwijnt ook. En dat is iets waar je denk ik vanuit uh, uh, de verantwoordelijkheid die, die, die velen als bestuurders hebben in, in regionale verbanden, in gemeenten. Ja, zich heel erg veel aan gelegen moeten laten liggen. Dat ja. dat niet gebeurt. Zo, wat de jongen uit Surhuis de Veen van toen is in Den Haag terechtgekomen. Sta staatssecretaris geworden. Ik praat er zo over door. We gaan eerst even ANWB verkeersinformatie uh, halen. Vanwege? Een spookrijder. Uh, rij je op de A27 van Breda naar Utrecht. Dan kom je tussen Geert Ruidenberg en Gorkum een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer traject, de A27 van Breda naar Utrecht. Dan kom je tussen Geert Ruidenberg en Gorkum een spookrijder tegemoet. Deel pas maar staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu... op dit moment op bezoek in Tiel, het Heerenveen IJsstadion. Een thuiswedstrijd natuurlijk voor hem. Ik heb net uitgelegd, komt uit Veen, Maar in Den Haag terecht, komen als staatssecretaris. Ik vraag me af, hoe, hoe komt een jongen uit Veen van de melkveehouder, hè, zoon van de melkveehouder... Ja. op de gedachte, ik ga, ik ga de journalistiek in, ik ga de politiek in... en uiteindelijk eh, bereikt hij bijna het hoogste publieke ambt... wat we het vergeven hebben in het land. Ja, het is toch uh, allemaal niet gepland. Het is, uh, het is heel vaak toeval. Kijk, als je dit soort dingen, dit soort uh, ontwikkelingen... stappen in je eigen, eigen loopbaan zou willen plannen... dan lukt dat niet. Dat is hetzelfde als het plannen van een wereld, wereldtitel op, de, op, op, op het kunsthuis. Dat kun je ook niet plannen. Je kan wel er alles voor doen. Je kan wel hopen dat je dat je dat redt, maar uh, iets echt uh, plannen, dat, dat is slechts een enkeling uh, gegeven. Het moet wel iets van ambitie zijn. Nou ja, toch, ik was journalist en op een moment kreeg je de vraag, zou je uh, actief willen zijn in de provinciale politiek? Toen heb ik gezegd, van, nou, waarom niet? Ik was eigenlijk op dat moment, uh, ik heb het over uh, 1990, 1991, was eigenlijk nog nooit in het provinciehuis geweest. Ik had geen idee wat de provincie deed. Maar toen ik daar een keer zat, begon ik het zo geweldig leuk te vinden. En uh, ja, vervolgens kreeg ik de vraag, zou je in de Tweede op de, voor de Tweede Kamer op de lijst willen staan, Nou, dat leek me een geweldige uitdaging. En ik moet zeggen dat ik er uh, geen moment spijt van had dat ik die, uh, die afweging heb gemaakt. En uh, ja, in de Tweede Kamer kun je ook echt het verschil maken... En uh, ja, de, de, de activiteiten en het werk dat ik nu doe is natuurlijk nog weer totaal anders. Maar het ligt wel in het verlengde van uh, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Zeg, maar dan, dan moet je er ook nog een partij bij vinden. Als u zegt, ja, ik, ik, kwam, ik kwam niet eens in het provinciehuis, uh, maar de bal rolt zoals die gaat. Ja, maar ik ben, dat was voor mij geen enkel punt. Ik ben, ik ben opgegroeid in een, in een christelijk-democratische uh, traditie, zou ik willen zeggen. Dus uh, mijn familie. Uh, ...zit van oudsher in de, in de hoek waar wat destijds de anti-revolutionaire ja. partij heette. Dus uh, ik heb daar geen moment aan getwijfeld. Ik ben zelf ook in die tra traditie ja. opgegroeid. Dat betekent, en, ik, en ik voel uh, me er nog steeds ja. erg thuis in het CDA. Ja, dat, dat, dat, dat, dat bolwerk van Abraham Kuyper, zullen we maar zeggen. de, de, de, de anti-revolutionaire partij... ...de partij van Aantjes, Jan Schouten uit het lange verleden. En de kleine luiden. De, de, ja, de kleine luiden. De kleine luiden, we praten daar zo over door. Want de grote schaatsluiden zijn nu bezig. Uh, Sebastian Timmerman. Nieuwe snelste tijd op de baan. Uh, gereden door Anouk van der Weijden uit de ploeg van Renate Groenewold. Op eens op voordeelshop heet die ploeg Groenewold. Die de droom zag uitkomen van een eigen ploeg zich richt eigenlijk op vooral de langere afstanden... waar wel een gat in de markt zeg maar, is, want daar vielen de prestaties tegen de laatste jaren. Nou, Zo'n lange afstand kan Anouk van der Weijden trouwens ook heel goed. Maar de 1500 meter legt zij als eerste vandaag af binnen de twee minuten. 1,59 1,59-82. En daarmee gaat Van der Weijden dus aan de leiding. Een jong talent, Lotte van Beek op de tweede plaats... uit de ploeg van Marianne Timmer, team Liga Gerritsen ook uit die ploeg derde. Pien Kulstra, de winnares en de verrassing van gisteren... nu op de vierde plaats op de 1500 meter... Als we nog vier ritten te gaan hebben. En misschien wel de koninginnenrit. Althans, op papier. Rit 8. Irene Wüst tegen Margot Boer. 25 jaar, om 26 jaar. Wust, dus een, een jaartje jonger. Gaat vertrekken in de binnenbaan. In dat groen-zwarte pak van TVM. Boer in de buitenbaan. In dat felrode ligapak. Dus staat Marianne Timmer weer op de baan. En het startschot heeft geklonken. In één keer zijn beide dames goed weg. Irene Wüst kende een fantastisch slot van het seizoen. Vorig seizoen in Insel. Waar ze de wereldtitel pakte. Ook op deze vijfde. 1500 meter nadat ze dat ook al deed op de 3 kilometer. Terwijl Margot Boer op haar beurt... vorig seizoen goed was bij de NK-afstanden. Maar niet zozeer op deze afstand. De zevende plek toen voor haar. Het ligt er altijd een beetje aan. Of de sprintster Boer Boer kan doortrekken op die 1500 meter. De openingstijden voor beide dames. Ietsje langzamer dan bijvoorbeeld Annette Gerrits. Maar wel ietsje sneller allebei. Maar dan hebben we het over fracties hoor. Dan die Anouk van der Weijden. Die met 1,59,82 dus de snelste tijd op haar naam heeft staan. Op de kruising meter of 7,8 voorsprong voor Irene Wust Die de buitenbocht induidt. en dan dadelijk de studio gaat passeren waar Govert van Brakel zit. En dat doen ze dan nu zo'n beetje, want ze zijn het rechte eind opgekomen met een lichte voorsprong nog altijd voor Irene Wust in de buitenbaan. Komt ze langs na een volle ronde van 28,7 seconden. Dat is goed. En dan pakt ze een halve seconde ten opzichte van de tegenstandster van nu. En moet morgen Boer even haast gaan maken in de binnenbocht, anders komt er een moeilijke kruising. Nou, dat gaat net goed. Boer zag dat gevaar. Zitten een paar stapjes extra druk op het ijs en kruist in ieder geval voorlangs bij Irene Wust Maar maar op haar beurt heeft Boer al te pakken en deelt nu een, tiki, een tweede tikkie uit aan Margot Boer. Het initiatief in deze race en uh, uh, het, uh, de leiding is dus volledig in handen van Irene Wüst. Die de bel gaat horen voor de laatste ronde in 1 minuut 25 seconden en 900ste En daarmee al een uh, ruime voorsprong heeft opgebouwd van 2,5 seconden ten opzichte van de tijd van Anouk van der Weijden. Maar houdt Wüst dat vol in de laatste ronde waar ze op de kruising de 15, 20 meter die ze voorsprong heeft op Margot Boer wel behoudt. Boer komt er niet echt dichterbij. Gaat ze wel doen, denk ik, nog in de laatste binnenbocht. Dat voordeel heeft Boer, maar de ritzeger gaat toch echt naar iedereen Wüst. Daar komt staan de TVM-dame, de wereldkampioen op deze afstand. In ongetwijfeld de snelste tijd. Maar wat wordt het? Het wordt 1 minuut 57 seconden en 77 honderdste. Prima tijd voor de 6e november van het jaar. Ietsje langzamer dan vorig seizoen, maar dat mag geen naam hebben. Boer in 1,59, 33 voorlopig op de tweede plaats. Laatst een ruim verschil van ruim anderhalve seconde. Maar wel dus absoluut de snelste dames tot nu toe. Wust 1, Boer 2, Anouk van der Weide nu derde. Nog drie ritten te gaan. En van die drie ritten krijgt u de dadelijk uh, in ieder geval verslag van... Uh, ik denk nog zeker twee. De twee, uh, de twee laatste. Want we krijgen ook nog bijvoorbeeld Marit Leenstra en uh, Jorien Voorhuis. Te gast de staatssecretaris van uh, Infrastructuur en Milieu... Joop Atsma, met de ijsvloer aan onze, aan onze voeten. Hè? Ja, het is geweldig. Als je ziet wat, uh, wat hier nu gebeurt, het is eigenlijk ook een beetje het kampioenschap van verrassingen. Uh, vol verrassingen, zo hoort dat ook. En dan ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat, uh, dat WUZ nu toch even bevestigt, laat zien dat ze toch echt uh, heel, heel goed in, in, in, in vorm is, al in deze fase van het seizoen. Ja, en Waarom benadrukt u dat? Uh, misschien omdat het gisteren misschien niet helemaal crescendo voor de ging? Nee, dat, dat vond ik niet. Ik, ik, ik, heb, uh, ik heb niet alle ritten bekeken en Volgen, maar als je ziet wat er de vrijdag en gisteren is gebeurd, dan ja. zie je toch dat het grote verrassingen zijn met, uh, met, met Thijs Joneman, met uh, Bergs, Bergsma, met uh, Pien Keulstra. Ja. Dat, zijn, dat zijn toch prachtige lichtpunten weer van het schaatsen in Nederland, dat je ze in één keer hebt. Maar tegelijkertijd heb ik toch altijd een beetje het gevoel van: nou ja, uh, en, en wat gebeurt er nu met die gevestigde namen? Ja. Uh, zitten die nu uh, vanaf dit moment echt in een diepe, diepe put? En dan ben ik wel blij dat iemand als, uh, als Ruus toch even bevestigt dat ze dat, ja. dat ze het ja. nog kan. Ja, ja, ja, heel goed. Zeg maar, als ik u zo hoor, denk ik, uh, zou, zou sport en media, ook, ook, ook een liefhebberij van u uh, vanuit het Kamerlidmaatschap, uh, ook niet heel passend zijn geweest in dit kabinet voor u? Ja, maar die vraag is, uh, is niet aan de orde. Ik ben gevraagd voor... Was die aan de orde eigenlijk? Nee, nee, nee. Nee, nee kijk, uh, sport is een heel klein onderdeeltje van de, de grote volksgezondheidsportefeuille. Uh, en als je ziet, uh, uh, als je even kijkt wat, wat, wat, uh, wat in politieke zin uh, gedaan kan worden aan sport, beleidsmatig gedaan kan worden, nou, dan stel je randvoorwaarden en je kan uh, faciliteren, Maar het staat natuurlijk... Uh, ook in geld uitgedrukt en geen verhouding tot die andere grote thema's. en Ik ben, ik ben zelf heel erg blij en ook wel trots dat ik ben gevraagd om uh, het hele waterdossier, het hele luchtvaartdossier en het milieupakket uh, voor mijn rekening te mogen nemen. Dus ik heb uh, geen moment nagedacht over de vraag, had ik niet liever een, een andere portefeuille willen hebben. En in tegendeel, wat ik nu doe is zo dynamisch, zo, maar ook tegelijk buitengewoon hectisch... dat het mij gewoon zeven dagen uh, en dan 24 uur per dag echt, van de straat ja, kan wat, houden. Ja, want het is, en sport, sport uh, heb ik vooral als ontspanning en naartoe. Een naart. bestaan natuurlijk. Ja, dat, dat is wat, wat mij wel tegenvalt, dat je dus echt, uh, nou ja, wat ik zeg, uh, 24 uur per dag ermee bezig bent... En uh, dan ben ik zelf blij dat ik uh, in ieder geval in politieke zin met sport uh, niks te maken heb. En dat ik gewoon sport kan doen, en uh, kan beleven en ervaren. Omdat het echt leuk is als ontspanning en als een ja. goed hobby. Goed. Uh, Sir Huis de Veen is dan wel heel ver weg hè, van Den Haag op zo'n moment. Hè? Ja, dat is... Uh, dat is wel prettig denk ik. Ja, ja fysiek is het enkele honderden kilometers uh, van Den Haag. Ja. En dat, dat is soms wel lastig, want dat betekent dat je heel vaak ver van huis bent. Ja, dat en dat is het is, is meest ja, ingewikkelde. maar als je weg bent, dan ben je ook even met je hoofd uh, waarschijnlijk weg. Sebastian Timmerman, uh, wat staat ons nog te wachten? Nog twee ritten en dan weten we of de 157-77 voor Irene Wust genoeg is om Nederlandse kampioenen te worden. En eerlijk gezegd denk ik het wel. Eerlijk gezegd uh, uh, zie ik Valkenburg en Leenstra en Voorhuis en Van niet echt die tijd verbeteren. Maar goed, je weet het nooit. Maar het lijkt er dus wel op dat uh, alsof Irene Wust op weg is naar uh, de Nederlandse titel op de 1500 meter. En dat mag je ook wel een beetje verwachten van de Olympisch en de wereldkampioenen natuurlijk op deze afstand. Maar wat kan bijvoorbeeld Marit Leenstra? Een beetje bezig aan een wisselvallig weekend. In dat eerste weekend voor het Team Hart. De ploeg die Hofmeijer overnam, de Nederlandse Hartstichting dus. Hofmeijer betaalt nog steeds de salarissen... ...maar de Hartstichting staat met logo's nu op de pakken. En Leenstra staat in de buitenbaan in dat wit met rode pak. Het Ajax-pak wordt het ook al wel hier een beetje gekscherend genoemd... ...door wat collega's van mij. En zij neemt het op tegen Diana Valkenburg... ...die gestart is in de binnenbaan. Diana Valkenburg vorig seizoen bij dat wereldkampioenschap... ...afstanden in Inzel, waar iedereen Wuest de wereldtitel pakte trots op een tweede plaats achter Irene Wüst op deze 1500 meter. En dat was haar eerste echte grote internationale prijs. Gisteren ook Valkenburg, tweede op de drie kilometer achter Pien -Kulstra. En op die afstand kwam Leenstra niet verder dan de negende plaats... dan dat ze eerder wel tweede was geworden op de 1000 meter. Dus het is een beetje links en rechts om. Het is een beetje wisselvallig bij, de, uh, bij Marit Leenstra. Die opent in 26.40 en daarmee al meteen uh, 44 honderdste van een seconde inlevert... ten opzichte van de tijd die Irene Wüst realisert over die eerste 300 meter. En duidelijk is te zien dat Marit Leenstra... de betere sprinster is van deze twee dames. Want als we de eerste volle ronde er bijna op hebben zitten... en dadelijk 700 meter afgelegd hebben... heeft Leenstra meer snelheid dan Diana Valkenburg. Die probeert aan te haken als het ware in die buitenbaan. Maar het voordeel is voor de binnenbaan... waar Leenstra overheen, doorheen schaatst in 5-64. De vierde doorkomsttijd. En daarmee een seconde langzamer dan Irene Wüst was in deze fase. Dat verschil loopt dus langzamer zeker op. En nu zie je wel dat Leenstra het wat moeilijker begint te krijgen op de kruising. Heeft ze wat meer moeite om het tempo er goed in te houden? Ze valt een beetje stil naarmate de, het laatste deel van de kruising dichterbij komt. Dan proberen ze nog wel door te versnellen in de bocht. Maar door de binnenbocht is het verschil tussen haar en Valkenburg niet zo heel erg veel groter meer geworden. En kan Valkenburg misschien proberen aan te haken in die laatste ronde. 30-1 nu de rondetijd van Marit Leenstra. Pakt ze nu wel ietsje terug ten opzichte van Irene Wust en heeft ze dadelijk in ieder geval wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Valkenburg komt er niet meer aan. Want Leenstra is voorlangs gekruist. Nu moet ze proberen in die laatste bocht in ieder geval tempo goed te houden. En dan kijken of ze nog wat kan goedmaken van die 66 ste die ze er net nog achterstand had op Irene Wust. De laatste 100 meter. Beide armen los. Voor Leenstra toch maar weer die linkerarm op de rug. 1,57 de tijd van Wust. En die gaat er niet aan, maar ze komt nog wel in de buurt dankzij een goede slotronde van 32,1 seconde. Waarin ze een halve seconde goed maakt. 1,57-91 is de Tweede tijd op 1400ste van Irene Wust die opgelucht ademhaalt op het middenterrein. En die aan de Valkenburg staat met 1,59, 31 op de derde plaats. Boer gezakt naar de vierde plaats. En dat betekent, als we dan alvast wat conclusies mogen gaan trekken... dat bijvoorbeeld Annette Gerritsen de wereldbekerwedstrijden gaat missen op deze 1500 meter. Terwijl Gerritsen twee seizoenen geleden, toen we het Olympische seizoen begonnen met dit toernooi... nog Nederlands kampioen was op de 500, de 1000 en de 1500 meter. Maar dit seizoen verloopt tot nu toe, zo na dat eerste weekend... niet zo erg lekker voor Gerritsen, die alleen op de 500 meter de wereldbekerwedstrijden heeft bereikt. Maar niet op de 1000 en niet op de 1500 meter. En ik denk dat ze dat vooral op de 1000 meter, dat ze daar nog het meeste van baalt. Wust dus aan de leiding. Leenstra op de tweede plaats en Valkenburg op de derde plaats. Als we de dames van de laatste rit uh, zich zien opstellen en in ieder geval naar de startstreep zien gaan. Dus gaat ze in het ijs zetten en nu de starthouding innemen. Jorien Voorhuis, ploeggenote van Wust, maakt een beweging met haar lichaam. Was duidelijk te zien voor mij, want ik zit er recht tegenover. Maar de starter keurt het goed. En Laurine van Riesen is vertrokken in de buitenbaan. Een allroundster tegen een echte sprintster. dus in deze rit. De eerste 100 meter, de eerste 300 meter... zullen dus ondanks de buitenbocht voor Van Riesen in haar voordeel moeten zijn. En dat zie je inderdaad terug op de baan. Want Laurine van Riesen houdt een voorsprong... na die eerste bocht van een vijftiental meters. Een beetje op Voorhuis. En opent in 2559. En daarmee is zij sneller dan Irene wust was. 14e. En nu heeft Voorhuis een probleem op de kruising. Want zij zit binnen. Van Riesen zit buiten. En ze, nou, ze lossen het redelijk goed op. Maar Voorhuis moest toch wel behoorlijk inhouden. Dat had ze misschien ietsje handiger kunnen doen door in de bocht alvast wat minder hard te versnellen. En nu moest ze echt zichtbaar inhouden. En dat levert natuurlijk tijdsverlies op. Kostbaar tijdsverlies. En dat kan je aan het einde wel eens duur komen te staan. En je bent je ook je ritme kwijt. Laurine Van Riesen dender door op weg naar de 700 meter. 55,06 Voor de zilveren is natuurlijk. Van de, wat zeg ik? Bronzen medaillewinneres moet dat zijn natuurlijk. Op de Olympische Spelen op de 1000 meter. En met die tijd is ze nu langzamer dan Irene Wüst. Want de rondetijd van 29,4 seconden. Daar verloor ze wel erg veel mee. Ten opzichte van Irene Wüst. Die een hele goede eerste volle ronde dus reed. Van Riesen heeft ook moeite om het tempo erin te houden. Je ziet op de baan dat Jorien Voorhuis dichter en dichterbij komt weer. Bij de kleinere Laurine Van Riesen op weg naar de bel voor de laatste. Hier had wust 1,25-0,9. En met 1,26-87 om 1,27-36 zijn beide dames dus al fors, fors langzamer dan Irene wust van Riesen door de buitenbocht. Heeft nu dan nog wel een beetje het voordeel dat ze op de kruising een richtpuntje heeft aan Jorien Voorhuis. En dat zie je ook wel, want het verschil wordt niet echt heel veel groter. En wordt het nog een duel in de laatste 200 meter tussen deze twee dames. Voorhuis door de laatste buitenbocht, Van Riesen door de laatste binnenbocht. Knokt zich terug, maar Voorhuis houdt de voorsprong op weg naar de finish, maar de 1, 57, 77 van Wust zit er niet in. De titel is vergeven, zilver en brons ook, want zuren voorhuis komt niet verder dan de negende eindtijd met 200.33 en van Rissen die zakt ook in elkaar in de laatste ronden en komt niet verder dan de twaalfde eindtijd. De titel gaat dus naar Irene Wust en uh, dat als Olympisch en wereldkampioen op deze afstand. Het is de vierde keer in totaal dat Irene Wust Nederlands kampioen wordt op de 1500 meter. We kunnen het dus wel met recht haar afstand noemen. De eerste titel trouwens van dit toernooi... voor de TVM-ploeg van Gerard Kemkus. en zijn assistenten... Geert Kuiper en Bart Veldkamp. De eerste titel pas voor die TVM-ploeg. Dus Leenstra eindigt op de tweede plaats. Valkenburg wordt derde en zij gaan met Margot Boer... en met Linda de Vries de wereldbekerwedstrijd in. Sebastian Timmerman, en u hoort hem ongetwijfeld in de loop van deze perstribune terug... Want na de 1500 bij de dames staat ook de 1500 bij de heren nog op dit programma. Dat zal vanaf 1 uur het geval zijn. De perstribune voor deze gelegenheid. vanwege deze Nederlandse kampioenschappen afstanden bij het schaatsen. Verhuisd naar Heerenveen. Achter glas opgeborgen in de mooie Champions Bar zoals dat heet. Maar met een geweldig gezicht Joop Adsma op, op de baan. Joop Adsma is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Fries van huis uit. Liefhebber van het, van het schaatsen. Ja, die mensen die er zijn, die gaan nu even, die gaan ook even pauzeren, hè, zie je? Ze lopen zomaar voor, uh, van de baan weg. Ja, dat is ook een beetje de charme van dit type kampioenschappen. Dat je dus weet dat je na zo'n afstand, die op zich qua tijd uh, niet echt lang duurt... Hè, dus, het is vrij snel gegaan, dat de mensen even een bakje koffie kunnen halen. En, ja. En, uh, ja, het is eigenlijk heel erg gemoedelijk, heel erg comfortabel ook... Het heeft weinig meer doen met die ouderwetse kampioenschappen die in open lucht werden verreden. Die hebt u ja. wel meegemaakt, hè? Schenken, Verkerk, Bols. Ja, ja, ook hier op, op, op die alp, maar ook in Deventer ja. En, ja, ja. en andere ijsbanen. We gingen er destijds regelmatig naartoe. Ja, en ik heb ook, ja, tegelijkertijd hoor je sommigen wel eens met enige weemoed in de stem zeggen... kwam die tijd maar weer terug, dat was nog het echte schaatsen, maar... Ik vind dat dit eigenlijk toch de competitie beter recht doet, omdat je hier eigenlijk allemaal onder dezelfde omstandigheden kunt acteren. En dat is toch wat Topsport nodig heeft: vergelijkbare omstandigheden voor iedereen. Het is allemaal eerlijker, het is verder, maar ja, het publiek heeft geen echte koude voeten meer, heeft geen dikke ijsmutsen meer op. Dingen wanten? Nee, maar daarvoor uh, hebben we gelukkig in Nederland een fantastisch alternatief. Daar kun je gewoon naar het <tie> marathon schaatsen ja. en naar de klassiekers op het natuurreis. En die hebben we gelukkig ook de afgelopen winters weer gehad. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, de extremen in het weer nemen toe. En uh, ja, ik hoop echt dat we ook dit jaar, en als ik mijn goede vriend Henk Angenind mag geloven, dan komt er ook weer de strenge winter aan. Nou, ja, laten we het hopen. Is, is hij een weervoorspeller? Angenind? Ja, ja? Uh, uh, ik, ik, ik spreek vaak met hem en, en ook met Piet Paulus en al die anderen, ook van het KNMI. En ik vind dat die er eigenlijk altijd heel erg dichtbij zit. Als uh, de ja. grote weerstations zeggen dat het uh, kouder wordt... Nou, dan had hij het eigenlijk al een paar oh. mannen ervoor ja, ja. Nou, Echte weermannen worden daar boos om, hoor, meneer Asma. Die zeggen, je kunt het weer niet twee, twee, drie weken... laat staan een maand uh, vooruit uh, voorspellen. Hoor. Ja, maar dat is ook iets als boerenwijsheid. Ja. Ja. En, uh, dus, de dus dat valt wel mee. Hoor. Dus ja. ik, ik heb er altijd wel vertrouwen in gehad. Okay. Elke week een bijdrage van onze verslaggever... Jules van der Wart, de Vliegende kip En die uh, Vliegende kip is uh, in de buurt, hier in Tiel. Ja, ik zond maar, uh, vier, De mooiste vijf, sportverhalen. De mooiste sport. De vliegende kiep. Waar ik sta is Café Het Kluun, uh, Plak met uh, Rijn Zwarte. Rijn Zwart is echt een Heerenveener. Uh, Dik 70 halen, dus je weet heel veel van... Uh, <laughs> ja, klinkt niet zo aardig. Maar uh, je weet zoveel van Tialf. Al 1967 was jij erbij toen het open ging? Ja. bij 1967, uh, toen Tialf geopend is, was de directeur was mijn buurman. Die was wat hulp nodig. En dan zegt hij tegen mij, buur, kun je me helpen? Zo, zo, nou, ik was voorzitter van de wielenvereniging en zodoende zijn wij hier binnengerold. Ja, en nooit er weer uitgerold ja, om tijd naar huis te gaan om te slapen en te eten. Je hebt fantastisch veel kampioenen hier gezien. Hè? Eigenlijk de hele schaatswereld, lange baan komt hier langs. Je vertelde ook een mooi verhaal over Davos, wat niet doorging. Ja, in 1977 uh, zou het uh, WK in Davo's worden gehouden. Er was een open natuurreisbaan en dat ging, uh, ging helemaal mis met, met dooi weer. En onze voorzitter van Tiaalf die, die, die belde daar vandaan van uh, kunnen we ijs krijgen volgend weekend en dan gaan we de wedstrijd organiseren. Dus zondagsmiddags om 1 uur was het erdoor. Om half 2 zat ik hier op kantoor met vrijwilligers te bellen. En uh, de dinsdag zijn we begonnen met de, met de kaartverkoop en uh, de woensdag was alles uitverkocht. En uh, ja, als hij dan nog een wereldkampioen krijgt in de vorm van Erik Heiden. Ja, het, het, het is zo'n gigantische klus geweest binnen een week, zonder nooit te organiseren. Maar het, het blijft hier heel even bij. En ja, dat, dat was ook de eerste keer dat we van Erik Heiden hoorden, denk ik. Ja, ja het, uh, hij, hij, hij was er net. Dus dat, uh, ja. en, en dan krijg je die hier binnen en die wordt klantrijk wereldkampioen. Ja, dat, dat zijn de dingen die meegaan eh, je heel leven door. En, en dat is het mooie van, van de schaatspot en eh, deze schaatstempel. Ja, en tien jaar later is echt een tempel geworden. Want er kwam er een dak op eh, met Hilbert van het Duim. Die toen hier een werelduurrecord ging, eh, ging schaatsen. En een rust die ineens wereldkampioen wordt. En ze hebben toen ook gemeten. Toen bleek het geluid nog harder te zijn dan een straaljager die voorbij kwam. Dat soort feitjes, die heb je allemaal in Tiel. Ja, eh, als, als men een beetje hier losgaat, het publiek. Nou, ze zeiden, dan en een van gaatje. Maar dat, uh, ja. moet even stoppen, want het is gescoord bij Utrecht. Na acht minuten is het Dimitri Bulikin die het eerste doelpunt maakt voor Ajax in deze wedstrijd. Zat ook nog wel een Utrecht-been aan. Het begon aan de linkerkant met Dirk Boericht. Een goede actie van hem naar de achterlijn. Vervolgens een lage voorzet. Daar waar Bulikin bij de eerste paal stond... en een speler van, van FC Utrecht nog. Nou, beide gaan dan ook van naar de bal. Maar op miraculeuze wijze belandt de bal wel uiteindelijk... achter doelman Fernandez van FC Utrecht. Dat is dus 1-0. Boelikin stopt niet in de basisopstelling. Dat klopt. Maar kwam er na twee minuten al in voor Siem de Jong. Die een hemstringblessure opliep. Dat was dus een domper voor Ajax. De vreugde is nu groot. Tot na een kans al in de eerste minuut voor Van der Wiel. Is dit de goal voor de Amsterdammers. Terwijl ze vooral moeite hebben met de strijdwijze van FC Utrecht. Die er volop zit. Veel duels zal in de beginfase van deze wedstrijd. Maar Ajax op 1-0. doet het te maken Dimitri Boelikin. Ja, Ajax scoort, maar Tial scoort eigenlijk ook, denk ik. Hè. Want als je kijkt naar het ijs, de Zambonis, of je mag niet eens meer zeggen hoe ze heten, geloof ik. Maar ja, Zambonis. Ja, maar die gaan over het ijs weer. Maar die kwaliteit is heel goed en het is nu 15, gisteren was het uh, 17, 18 graden. En dan wordt hier toch nog snel gereden. Wat is het geheim van Tial wat ijs betreft? Ja, dat, dat geheim dat krijg je nooit te horen. Uh, onze chef-ijsmeester hier, Beert Boomsma... Ja, gisteren zei ik naar tegen Ik zei, joh, hoe, hoe is Thijs? Hij er uh, goed rein. Hij zegt, het ligt er mooi bij. Lekker vlak. Nou ja, dan weet ik wel genoeg. Dan, uh, dan, ga, dan gaat de verdere echt niet, niet vertellen. En dat vind ik ook niet erg. Maar het is nu, uh, het had nou wat beter gekund. Want we hebben de short trackbaan gebruikt. Nou, dat, die moet hij erbij zetten. En ja, dat, dat neemt energie. Dat komt niet op de 400. Nu komt het weer terug naar de 400. Nu laten die even een beetje lopen. Nou ja, dan wordt wat... gewoon gesjoemeld tijdens een NK eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. We joemelen hier niet in Friesland. Ja, met een een beetje meer en dan weer de ander nee, Zo klinkt nee, het wel. Nee, nee, nee. Zo, zo snel gaat dat niet. En uh, als dat zou wezen, nee, daar moeten we niet doen. Dat, uh, we zijn met sport bezig. En uh, als het nu topsport is, of, of de pupillen... Uh, iedereen, gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, zo is maar. Dan wordt er gewoon hier heel hard geschaatst. Uh, maar er zijn ook plannen voor een heel nieuw stadion. Uh, Joop Atsma zit die kan er misschien ook wel wat over zeggen. Maar is het nou werkelijk nodig of is het nog prima? Ik vind, uh, als ik dat... Uh, de, ik, ik ken de bedragen niet hoor. Maar als men zegt 100, 110 miljoen dat voor een nieuwe tempel moet worden. Ja jongens, uh, waar zijn we mee bezig? Het is een, een, een, een, een, een stadion waar vijf maanden sport wordt bedreven. We hebben hier nu dit jaar een stuk of vijf grote toernooien met de NK's, World Cups en de WK afstanden. Maar nee, ik vind het een beetje weggegooid geld. Ik zou zeggen van, joh, gooi hier uh, wat, wat hier veranderd moet worden, uh, doe dat. En laat het dan 30 miljoen kosten. Maar het, het, het, het is toch zo: als jij hier een, een nieuw schaatsding neerzet, dat komt niet waar dit is. De hele entourage om het oude stadion heen. Voor het parkeren, de trein stopt hier. En als je naar de Able uh, staat... gaat. Dus je aan Joop gaan vragen, Joop Alsma, want die heeft er ook verstand. Kijk wat hij <laughs> erover zegt. Ja. Ja, het zijn allemaal mensen ja. die een mening hebben. Ze kennen elkaar ja, allemaal, Jules. Ze kennen elkaar al echt mening. allemaal. Hij uh, uh, nou, ik... ik... zullen we het afronden, want Joop ja. is verder. Ja. Ja. Nee, Weet nee, je, uh, want uh, Rijn Zwart geeft wel de voorzet, uh, meneer Atsma. U, u, u bent bewindspersoon tegenwoordig. En u gaat echt niet over de nieuwbouw van Thialf. Maar heeft daar wel een idee over, neem ik aan. Nou ja, het is in de eerste plaats verantwoordelijkheid natuurlijk van uh, de beleidsmakers hier in Heerenveen. Ja, je wat, wil je wil, graag wat, nieuwbouwen. wat wil? Ja, maar goed, je moet natuurlijk, uh, het is ook aan, eerder is het al aan, aan de bevolking voorgelegd dat wil je uh, een, een extra optie 10 of uh, nog iets meer doen bij, bij het Abel stadion of, of alle twee. Ja, en als ik dan een, een, een, een kenner als Rijn Zwart hoor zeggen dat het toch wellicht uh, verstandiger is om uh, renovatie te plegen, Dus om, om deze accommodatie te verbeteren. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat er nieuwbouw zou moeten komen. Maar ik vind dat het vooral aan de bestuurders hier is en aan de provinciale bestuurders. Om te, uiteindelijk te zeggen wat, uh, wat men gaat doen. Waarbij ook de KNSB, de schaatsbond, natuurlijk een belangrijke vinger in de pap heeft. Want je kan hier van alles willen. Maar als de KNSB, uh, de, de, de koninklijk nederlandse schaatsrijdersbond, als die niet uh, blijft zeggen dat de grote wedstrijden, de grote toernooien hier worden georganiseerd... ja, dan is het sowieso een investering die niet gaat uh, nee. renderen. Nou goed, de KNSB is altijd afhankelijk van de internet. .nationale schaatsunie, dus uh, wat, want daar, daar worden de.. de... Toen al je verdeeld uiteindelijk. Uh, ja, maar doekele terfste, de uh, voorzitter heeft ook tegen mij gezegd. Ja, uh, wij gaan voor Tial, wij gaan voor Heerenveen. Ja. Dus dat is een heel bewuste keuze. Zeker. En ik weet niet of die keuze gebaseerd is op renovatie of op nieuwbouw. Maar ik kan mij voorstellen dat kijken naar de traditie, kijken wat hier altijd is gebeurd, dat je die keuze vanuit de KNSB ook inderdaad maakt. Maar het moet de groenste en snelste baan ter wereld worden. Althans, laaglandenbaan. Ja, dat zou het mooiste zijn. En uh, even dan naar mijn eigen verantwoordelijkheid als staatssecretaris kijken, dan zou ik zeggen van ja, de groenste baan van de, van de wereld. Dat wat zou, is groen? Wat is groen bij ijs? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat, zijn dat, uh, dat het hele complex uh, energie-neutraal is. Dat, het, uh, dat de baan voor een groot deel zijn eigen energie ook uh, opwekt. Dat je die stoffen die, uh, die, die, die minder goed zijn voor het milieu en voor de, voor de leefomgeving, en dat wordt natuurlijk in, ja. met kunsttijs wordt er met nogal wat uh, chemicaliën gewerkt. Dat je ook in die zin uh, datgene wat je eigenlijk zou moeten willen uh, laten staan, dat je dat hier niet meer gebruikt. Nee. Dus uh, uh, je, de, en je kan denken aan uh, datgene wat je met het ijs gaat doen. Dus ik, ik vind zelf dat dat een fantastische uitdaging zou zijn als uh, TIAF uh, ervoor zou gaan om de groenste baan van de wereld te worden... Doet dus energie-neutraal, geen ja. uh, fossiele brandstoffen meer nodig zijn... om dit eis te kunnen maken, Ja, dat zou een uh, hele unieke uh, ja. uitdaging zijn. Ja, maar weet u, uh, dan, dan kloppen de, de bedenkers uh, straks bij u aan voor geld. Want uh, 20 procent, begrijp ik, is nog uh, via de private sector te financieren... voor een eventueel nieuw TIAF. En de rest, 80 procent, moet van onze overheden komen. Ja, ik weet niet of ze uh, direct naar de overheid gaan om geld, naar de Rijksoverheid. Kijk, uh, het, het, het meedenken op het gebied van kennis en know-how is wel een hele belangrijke... En uh, ja, de provincie Friesland die heeft heel bewust gezegd: wij gaan voor een, uh, een nieuw T-Alf. Uh, en of het een gerenoveerd of een nieuwbouwproject moet worden, dat laat ik in het midden. En, en de provincie Friesland die heeft daar in principe ook al vele tientallen miljoenen ja. voor gereserveerd. Maar niet dus, genoeg, want ze zullen ook bij de Rijksoverheid komen. Ja, maar ze, goed, ze, ze, ze, de, kijk, het, het mooiste plan, het duurste plan, vergt een investering van pak een beet 100 miljoen. En ja, ik begrijp dat Friesland sowieso al een, de helft van dat bedrag op tafel uh, ja. zou kunnen leggen. Dus dan heb je al een flinke maar zou, zou u een pleitbezorger zijn vanuit, vanuit uw positie voor een bijdrage uit de Rijksoverheid? Nou ja, de middelen zijn, zijn schaars. En eh, kijk, wij, wij hebben ook heel bewust gezegd, we gaan voor het Olympisch Plan. Dat betekent dus dat je kijkt wat er in Nederland aan voorzieningen gerealiseerd moet worden richting 2028. Ja, ja en dan hebben we het wel over de zomerspelen en niet over de winterspelen. Dus ik denk dat als je vraagt om een Rijksbijdrage dat het, eh, als het gaat om de grote getallen, eh, niet makkelijk zal zijn. Het verkeerde moment, hè, nu? Absoluut. En eh, dat betekent dat je dus vooral ook moet kijken... wat er met bestaande middelen en de mogelijkheden kan... en hoe je dat kan verbeteren. En dat het een topbaan is, dat wordt hier nu weer bewezen. Ja. Elke week kijkt eh, onze tv-gestercent Ron Vergouwen naar de televisie. Tijd dus voor Kassie Kijken. er nog? We gaan zo naar Ron. Eerst even langs Ronald van der Geer. Het is 1-1 geworden. Het is Nana Azade die doet het maakt voor FC Utrecht. Begint eigenlijk met stap uit te verdedigen van Vertongen. Die onder druk gezet wordt door Moulenga aan de linkerkant bij Ajax. Bij de achterlijn. Vervolgens veroverd Moulenga de bal. Smult hem terug het gebied in. Daar staat Nana Azade. Die richting die kijkt. En die schiet die bal langs voor Vermeer. 1-1. Nieuwe tussenstap. En nu, nu het woord aan jou, Ron. Ron Vergouwen. van Was er nog wat op TV deze week? Kasten kijken met Ron Vergouwen. Is Europa terug bij af? De oppositie wil dat Papandreou opstapt. I think in the end of the day the referendum took place. Toch houdt de Griekse premier Papandreou voet bij stuk. Er komt een referendum. Nou oh ja, wel een referendum, geen referendum. Aftreden Papandreou, hij blijft. Griekenland uit de euro, de Grieken blijven toch wel. Ja, deze week volgden de Griekse dramas elkaar sneller op... dan de verwikkelingen in een weekje goede tijden, slechte tijden. Het is vandaag donderdag, donderdag 3 november. Dat is de dag dat het veelbesproken referendum in Griekenland ineens verdwenen is. Dit soort uitspraken bleken deze week niet langer dan zo'n vijf minuten geldig. En het einde van deze soap is ook nog niet in zicht. Maar de crisis biedt zoals bekend natuurlijk ook kansen. Bijvoorbeeld voor de tv-kunstenaar achter het item Lucky TV in De Wereld Draait Door. Hij heeft zijn eerste muzikale hit te pakken. <middels> Ja, in de showbiz-rubrieken op tv werd duidelijk dat ook de wat bekendere artiesten... flink veel last hebben van de crisis en dus creatief moeten zijn. Neem nu good old Corrie Konings. Die bracht deze week een nieuwe single uit... samen met de tv-helden van de snoeiharde jongeren-serie New Kids. En daarvan kregen zelfs haar vaste fans volgens mij toch wel een heel apart gevoel van binnen. Ja, ook de normaal zo degelijke tv-rubrieken... maken in deze tijden van crisis soms rare sprongen. De Wereld Draait Door had een aantal weken te maken... met kwakkelende kijkcijfers. Maar het geheime wapen van de redactie werd ingezet. Namelijk de nieuwe muze van Matthijs van Nieuwkerk. Het blonde reality-sterretje Britt Dekker. Deze week met al haar inhoud te bewonderen in de Playboy. En ik vond ja, dat ik wel lange benen had hier. Want ik ben eigenlijk een kleine prop. En hier lijkt ik wel echt heel lang. ja. En die rotsen staan er inderdaad ook schitterend op. Ja, die lucht is blauw. Ja, ja. Ja. Oké, okay, gefeliciteerd. Je staat, je, je staat voor op de Playboy. Ja, Ook het EO-programma Moraalridders haalde deze week... de thema's lust en seks uit de kast voor een spraakmakend gesprek. Het verloren schaap van de EO-familie, Arie Boomsma... mocht bij Andries en Thijs een provocerend boek van zijn hand promoten... Maar Arie kan nu een eventuele terugkeer bij de evangelisten... wel op zijn buik tatoeëren. Ik heb je boek ook gelezen. Wat mij betreft is het zo extreem. Die voorganger die heeft seks met al die vrouwen... nadat hij de liefde van Jezus heeft kondigd. Maar dan brengen we bij een volgende scène. Op een gegeven moment gaat uh, Barnabas Hollé die gaat, uh, reclame maken voor spijkers. En ja, die gaat ook nee, zelf aan een kruis houden. Dit vond ik blasfemisch. Hè? Die sekscènes naar nou vooruit. Maar dit vond ik blasfemisch. Maar ik denk wel dat het een hele zinvolle discussie zou zijn... om te kijken waar wordt blasfemie. Ja, maar toch was het achteraf gemakkelijker om begrip op te brengen... voor die vriendelijke en rustige Ari dan voor het EO-duo. En nu we toch in het blokje controversieel want het scoort zitten... RTL 5 heeft sinds deze week de overtreffende trap van ranzige reality-tv te pakken. Na O.O. Gerso en de villa is er nu Nieuw Chicks... over een stel Brabantse meisjes met weinig principes in een luxe villa... die om als winnaar uit de bus te komen zo vaak mogelijk seks moeten hebben. De mannen zijn allemaal verdwenen. En er staat Brit gewoon ook Vettorie helemaal in de eentje. Ja. Weer alleen geslapen. Weer alleen geslapen, ja. Je staat 2-0 achter, hè? Ja. En je weet, 3-0 achter is, is exit, exit. En er komt een nieuwe chick in de villa. Ja. Maar gelukkig krijgen we natuurlijk weer nieuwe mannen. Nou, een nieuwe kans, toch? Nou, ik zeg, die televisering is binnen handbereik, hoor. De kijkers in ieder geval al wel. Natuurlijk kun je je op tv ook prima zonder seks door een crisis heen slaan. Een stevige catfight met woordenwisselingen... dat was de aanpak van Pauw en Witteman voor het extra kijkers. Op dinsdag gooide oud griekenland correspondente Ingeborg Beugel... Wat olie op het gespreksvuur aan tafel. Eindelijk. 21, Frits. ik bedoel, ja, dus mag nog maar houden nou Brussel stop heeft 30 jaar lang winnend en tegen gekeken. Stop even, stop even, doe mij ook een zomerruisje op Griekenland denken. Misschien ik ook, ook, ook heel anders over, maar he? het zit wel even iets je anders. Je gaat gewoon keihard nee, door nee. me ja, heen. Ja, dat moet ik wel even. Ja, en dat sloeg zo lekker aan, vond de redactie althans, dat ze donderdag weer terug moet komen. Maar aanvoering van de Telegraaf is er een soort rare headset. Het enige wat ik zeg is, zorg er nog voor dat de Griekse regering... Even weggaan ja, van Griekenland, van Griekenland. Ja, ja, stop, stop maar, stop maar. Tja, in tijden van crisis en in de strijd om de kijkcijfers... worden er op televisie weer heel wat gekke sprongen gemaakt. En dan kan ik natuurlijk gaan zeggen dat de makers dat allemaal niet moeten gaan doen. Maar ja, dan moet u als publiek eerst maar stoppen om hier naar te kijken. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Voetballen met Ronald van der Geer. Kassie kijkers naar Utrecht-Ajax zijn de grote winnaar... want het is een heel boeiend voetbalgevecht... Met weer een nieuwe tussenstand. Het is 2-1 geworden. Het is gemaakt door Edouard Duplant. Die vorig jaar al twee keer scoorde namens Utrecht tegen Ajax. En dat nu doet na een lange bal van achteruit. Komt Azar in het strafschopgebied 1 op 1 met André Ooyer. Ooyer gaat dan ja, in, in de fout. Kan niet heel goed verdedigen. En uiteindelijk komt de bal over de voeten van Eduard Duplan. Die was meegelopen en die schiet hem achter Kenneth Vermeer. En zo bouwt Utrecht dus een achterstand om in een voorsprong. Overigens de tegenvallen bij Ajax nummer 2 al. Naar de goal van Azar. Niet helemaal lekker. Toby Alderwereld. mistelijk. Voelt aan zijn maag. Is er inmiddels ook uit. En dus vervangen door genoemde André Ooyer. Die dus inmiddels ook al een doelpunt te verwerken heeft gekregen. Er gebeurt voldoende hier bij Utrecht Ajax. We spelen 22 20 minuten en Utrecht staat 2-1 voor. En, uh, en Ronald vanuit, vanuit Heerenveen. Uh, toch de reactie van de staatssecretaris Joop Adsma Op die 2-1 uh, bij, bij Utrecht. Uh, Ajax. Hij zei oh. Hè? Ja nee. Ja. Ik, uh, <laughs> ik vind dat. Uh, ja Utrecht zit natuurlijk in een, een hele lastige periode. Dus ik verwacht eigenlijk dat de Ajax uh, korte metels zou maken met, uh, met Utrecht. En eerlijk gezegd. Hoop ik dat ook wel een beetje, want uh, ja, ik vind dat die spanning in de competitie wel wat beter kan. Dus uh, laten we hopen dat Ajax ook uh, mee blijft doen bovenin. En uh, ja, Nederland vandaag, dat, ja. Uh, dat past niet in dat plaatje. Hoewel dat voor Herenveen misschien wel goed is. Ja, maar gaat de aandacht voor de Friese atsma vooral uit naar de verrichtingen gisteravond bijvoorbeeld van Ron Jans en Herenveen. De 2-1-overwinning? Ja, maar op Roda, ik... Op heb... dacht ik. Ja, was het? ja, ja. ja. ja. Nee, ze, ze hebben een 1-2-overwinning in Kerkrade behaald. Vorige week zat ik erbij op de tribune toen ze tegen ADO Den Haag fantastisch uithaalden. Ja, dat was dus, wel weer jammer. Ja, het is een beetje stilletjes gegaan. De opmars van Heerenveen. Maar je ziet dus nu dat ze op stoom komen in de top 5. Terwijl ze aan het begin, in de eerste weken van de competitie, toch echt een beetje onderin bungelden. En ja, hier en daar al wat werd gemord. Nou ja, dat, dat is dus precies wat je uh, niet moet hebben. En wat vaak in de voetbalwereld wel gebeurt. Een paar wedstrijden slecht spelen en verliezen, soms onterecht. En je ziet meteen discussie over de trainer. Nou, en Pieter Huistra bij Groningen heeft bewezen dat hij na die moeilijke aanloopperiode nu de uh, uh, weg omhoog heeft gevonden. En dat geldt ook voor uh, Ron Jans met Heerenveen. En uh, tegelijkertijd uh, hoop ik wel dat, uh, dat de competitie echt spannend blijft. Ook bovenin moet het echt uh, erom gaan. En dus uh, wat mij betreft uh, naast uh, Twente en AZ ook uh, punten voor uh, PSV. Het is, zo, het is net zo onzeker uh, bestaan als trainer of als politicus. Hè? Je weet nooit of je, morgen, of je er morgen nog zit. Nou, ik, ik, ik trek ook vaak de vergelijking tussen uh, actief zijn in de sport en uh, een, een, een, een positie in, in de politiek. Het is uh, soms echt uh, balanceren op een dun koord. Je blijft nog een uurtje zitten, Joop Asma. Graag. We gaan nog even over de zaak Mauro en de peilingen van het CDA praten. En over schaatsen natuurlijk vanuit Diof in uh, Heer Veen. Met zometeen na ene de 1500 meter bij de mannen. Dus graag tot zo dadelijk. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie. Utrecht, Ajax. Een half omhoud. Oh, prachtig omhoud. Twente, de Graafschap. En het doelpunt is daar van de Graafschap. AZ, Ado. Voor hem erin schieten. Oh, is heel mooi. Prachtig doelpunt. En om half vijf PSV Heracles. Het is twee man kwijt, drie man kwijt. Is dat? Zondag op, het gaat net en het NK schat. Zullen we binnenvaren even proberen het verschil goed te maken? NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van Liefdesprijswinnaar Willem-Jan Otte. De Vlek, nu in de boekhandel.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 Helpt u mee? SMS dan ik help mee naar 3669 en geef zo 3 euro om kinderen van de vuilnisbelt te halen. Dit is Radio 1.